Volgens mij zou het het beste zijn om Joris onmiddellijk naar bed te brengen. Goed, onder de bol. Ijs op het hoofd en kruik aan de poten. Ja, of misschien ook wel een kruik op het hoofd en ijs aan de poten. Maar ogoo, ogoo, dat houdt Joris immers niet uit. En eh, we denken er nou mee te bereiken? Dat weet ik ook niet. Maar dan doen we er tenminste wat aan. Nee, ik geloof niet dat we er iets verder mee zouden komen. Oh, hola, dan, wat zie ik daar voor schaduw over de grond glijden?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 We gaan door. En waarom is Joris in de put? Hè? Omdat hij niet meer hoekst. Waar of niet? Even nadenken, nou, de Salomo. Joris in de put, omdat hij niet meer hoekst. Dat dus klopt, geloof ik wel. Dan weet ik een mooie oplossing. Joris gaat weer hoeksen. dan is hij ook niet meer in de put. Ja, dat valt te proberen. In de struiken knikt Eucalypta hevig met haar hoofd. Oh, ik hoek niet meer.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 Hoe meer ik geloof dat Salomo gelijk heeft. Hoeps, jij maar weer eens lekker. Dan zal je je vast veel beter voelen. maar, dan zal ik het nog één keer proberen. op, uit de weg. Ja! <laughs> dat was een hele zeer groot soort hoeps. Mooi gedaan. Ik ging alweer om de boven. Alleen zie ik Joris nou helemaal niet meer. Joris...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 Joris ja, dus is inderdaad heel en dan nog wel zo tamelijk weg. Sporloos verdwenen. Ook jee, Salomo, maak daar een slimme opmerking. Joris is verdwenen. Ik ben blij dat jullie het nou al een beetje in de gaten hebben. Maar waarheen? Waar is hij naartoe? Ja! Dat is nou eens iets wat om de eucalyptus jullie niet aan de neus in de stafel zal hangen. Dat verklap ik lekker niet. Jullie mogen dat zelf gaan uitzoeken. Het is een alleraardig straatzetje wat ik jullie hiermee opgeef. Rera, waar is Joris? Ga maar aan de gang, ga maar zoeken. Het enige wat ik jullie zal zeggen, is dat hij die kant is opgegaan. Die kant op, Dan moeten wij ook die kant op. Hogeboel, Salomo, jullie gaan toch van met me mee? Wat dacht je, Paulus? Natuurlijk gaan we mee. En wij zullen jouw heus niet in de steek laten. En Joris ook niet.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 De, ja, nou, daar, nou, Oh, nou kunnen we eindelijk één daar, daar, dat werd tijd.